Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Het lekken van 19.000 e-mails van een aantal topdemocraten in de VS... heeft geleid tot spanningen binnen de partij van Hillary Clinton. Uit de mails komt het beeld naar voren dat de partijleiding systematisch heeft geprobeerd... de campagne van Bernie Sanders te dwarsbomen, bericht Amerikaanse media. De mails van zeven prominente partijleden zijn naar buiten gekomen via klokkenluiders site Wikileaks... Ze bespreken onder meer hoe Sanders in discrediet kan worden gebracht... bijvoorbeeld door in twijfel te trekken of hij wel een gelovig christen is. In München verkeren nog drie mensen in levensgevaar... na de bloedige schietpartij van vrijdagavond. In totaal raakten 35 mensen gewond. Niet iedereen werd geraakt door kogels. De meeste mensen raakten gewond in de paniek die uitbrak... toen de 18-jarige Iraans-Duitse man het vuur opende. Hij doodde negen mensen, daarna pleegde hij zelfmoord... Hoe hij aan het wapen kwam, weet de politie nog niet. In een wildpark in China is een vrouw doodgebeten door een tijger. Een tweede vrouw raakte gewond, melden staatsmedia. De vrouw was uit haar auto gestapt, waarna ze werd aangevallen door het roofdier. De tweede vrouw kwam haar te hulp, maar zij werd door een andere tijger doodgebeten. Hoe de gewonde vrouw eraan toe is, is onduidelijk. Bezoekers van het park kunnen hun eigen auto gebruiken om er rond te rijden, maar uitstappen is verboden. De eerste groep Olympische sporters is vanochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Rio de Janeiro. Zo'n 70 sporters, onder wie de hockeyploegen, beachvolleyballers en handbalvrouwen zijn op het vliegtuig gestapt. De rest van de 241 sporters volgt de komende dagen. Over een kleine twee weken beginnen de Olympische Spelen in Brazilië... en de atleten vertrekken ruim op tijd om rustig te kunnen acclimatiseren. Het weer, op steeds meer plaatsen schijnt de zon, tussen 23 graden aan zee tot 27 in het binnenland... Blijft vrijwel overal droog, alleen heel plaatselijk kan een bui vallen. Vanaf morgen wordt het minder warm, maar met maxima van 25 graden en geregeld zon blijft het zomerweer. Dit was het NOS Journaal. DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam bij Hellevoetsluis. 4 kilometer met zo'n 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm gonna be En zomerheers. Fantasy, you're a real-life fantasy, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up a mirror, sweet, sweet, baby. Dangerous. <laughs>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 plays upon me. And vibrations are happening with her.